Aards heiligdom. Maar zonder de aardse dingen kunnen we geen begrip krijgen... van de hemelse dingen. Dus we moeten altijd maar nadenken... wat is er op aarde gezet... van het koninkrijk van God. Wat zijn de schaduwbeelden. Maar het zijn allemaal dingen die uiteindelijk... wat Mozes moest gaan doen... wat hij moest gaan vertellen... in het bouwen van het heiligdom... dat zag hij allemaal in de hemel. En nochtans is het maar een klein plaatje... wat we te zien krijgen. Maar ik denk dat wat er in de hemel is... Dit nauwelijks te beschrijven. Het heiligdom. Maar we gaan vanavond uh, wat nadenken over het aardse heiligdom. En op het laatste stukje schieten we even naar boven toe. Om uh, naar het Hemels heiligdom te kijken. Want uiteindelijk uh, moeten we vanuit het aardse tot het hemelse komen. We moeten vanaf de schaduw, komen tot de werkelijkheid. Dat is natuurlijk met, uh, ook met onze Yeshua. Ze hebben natuurlijk al vanaf Adam en Eva... ...hebben ze... Uh, de beloftes gehoord, het zaad wat komen zou. Ze hebben altijd uitgezien naar Messias, Maar ze hebben er 4000 jaar op moeten wachten. Je zou er moe van worden. Er zijn er natuurlijk al vele begraven geworden... die Messia's nooit ontmoet hebben. Alleen in de periode dat hij er was... is een periode geweest dat iemand zegt... maar dat bent u, Messias'. Onvoorstelbaar lijkt me dat. En nogthans gaat het vanavond niet over. Maar het besef wie Yeshua voor ons is... dat moet toch wel... Ja, duidelijk zijn. Eigenlijk moet dat het bovenste zijn in je hele geloofsleven. Want zonder Yeshua zouden we niets zijn. Nochtans, we gaan nadenken over het aardse heiligdom. En we gaan een paar teksten achter elkaar zetten om er iets over te lezen. Exodus 40, vers 1. Yahweh sprak tot Mozes. Dat staat vele malen in de Bijbel zo, hè? En Yahweh sprak tot Mozes. En Mozes zegt het tegen het volk... Hij schrijft het op papier. Dus wat Abba Yahweh gesproken heeft... dat hebben wij heden te dagen Zwart op wit. En als we het zwart op wit lezen... dan zeggen we maar zo spreekt Yahweh. He, dat is een discipline. Je gaat lezen... met voorbedachte raden... om te zeggen wat ik lees en wat ik versta... ga ik doen. Het Sma Israël is nog altijd... een gebod van de bovenste plank. Het belangrijkste wat er is. Hoor Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één... En uiteindelijk zullen we, wat we aan hem horen, omzetten in de praktijk. Doen. Ja, wij sprak tot Mozes. Op de eerste dag van de eerste maand... zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten. Dat zegt hij tegen Mozes. Mozes, op de eerste dag van de eerste maand... zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst... om met vader samen te kunnen komen... Oprichten. Vind je dat niet leuk? Welke datum hebben we vandaag? De eerste van de eerste maand. De eerste van de eerste maand. Is Nissan altijd de eerste maand geweest? Nee. Wat was ook oorspronkelijk de eerste maand? Ja. Dus de maand Tisri, wat nu de zevende maand is... is vanaf de schepping de eerste maand geweest. Dus je kan zeggen op de eerste van de eerste maand... Tisri, begon God te scheppen met het licht... Maar toen het volk uit Egypte toog, toen heeft hij gezegd: "Vanaf nu is deze maand de eerste maand van alle." De eerste dag, de eerste maand wordt de Tabernakel, de tent der samenkomst opgericht. En die eerste dag van de eerste maand, Nisan, is pas de eerste maand geworden nadat het volk uittrok uit Egypte. De Tabernakel, de tent der samenkomst is een heilige plaats waarin het Allerheiligste is ingericht op een bepaalde wijze. Het heilig is ingericht op een bepaalde wijze. De voorhof met daarin het... brandofferaltaar en het wasvat. We gaan er heel kort doorheen lopen... want de meeste dingen kent u al uit die hoofd natuurlijk. Gij zult daarin... zegt God tegen Mozes... de ark der getuigenis plaatsen. Mooie uitdrukking. De ark met het getuigenis. Want wat er in die ark zit... is de getuigenis die God proclameert... Als de basis van het verbond. Want die kist heet ook de verbondskist. De ark der getuigenis. Hij getuigt van het verbond wat God maakt met Israël. Hij maakt het ook met niemand anders. Hè? Hij maakt hier een verbond met Israël. En dat is een voortzetting van de verbonden die hij al gesloten heeft met Adam. Die hij met Noach heeft gemaakt. Die hij met Abraham heeft gemaakt en met Isaac herhaald. En met Jacob. Zo is hij doorgegaan. Er is dus alleen maar bijgekomen en toegespitst op dat we zouden kunnen zien... hoe een enkeling wandelt met God, zoals Abraham... en hoe dadelijk een volk van 6 miljoen mensen... met het grondwet van het Koninkrijk van God en daarmee gaat leven. Daarom is het ook een vreugde als je de regels van het Koninkrijk van God kent... om gewoon vrijwillig en blijmoedig te zeggen... dat is de weg die gaat voor het aangezicht van onze God. Hoe kun je in het Koninkrijk van God willen leven en toch zeggen... ik doe het niet. Ja, ik wil er wel in leven... maar ik ga de geboden uitleggen... zodat het mij dat praktisch uitkomt. Dat werkt echt niet. Gij zult in de ark der getuigenis plaatsen. Gij zult de ark van een voorhangsel... aan het oog onttrekken. Dus die heilige kist met daarin het verbond... moest afgesloten worden... zodat je er niet in kon kijken. Want die ruimte is een te heilige ruimte dat we daarin zouden loeren. We mochten er ook niet binnenlopen. Dat mocht maar één keer per jaar de hoge priester. En we zullen voortdurend moeten nadenken... <kijkt> en ons moeten herinneren... als de Bijbel spreekt over hoge priester... is dat overdrachtelijk al doorgegeven naar onze Heer Yeshua. Alles wat je in Torah leest over hoge priester... kun je al een beeld krijgen van wat Yeshua doet. Tot aan het brengen van het offer... Het offer meenemen naar de plaats waar hij naartoe gaat, want uiteindelijk zal die functioneren in het hemelse heiligdom, waar die aardse heiligdom een kopie van is. Wat in de hemel door Mozes gezien werd, dat moest hij verbeelden, zodat ze op aarde een tabernakel konden bouwen. En in die tabernakel, in de allerheiligste plaats, de ark van het getuigenis. Het getuigenis wat God op de berg gegeven heeft en dat Mozes in de ark moest leggen zodat rondom die ark en rondom die getuigenis... een heel systeem zou komen voor offeranden, verzoening. Al de feesten van de Heer worden daaromheen gebouwd... opdat we maar zullen beseffen dat het hoogste doel van alle feesten is... Grote Verzoendag. En als Grote Verzoendag is geweest, wat kwam er dan ook weer? Loofhuttenfeest. Ja, Loofhuttenfeest. Ja, er komt het zevenduizendste jaar. En na het Loofhuttenfeest kwam welke dag... Achtste dag, eeuwigheid. Dus als de duizend jaar voorbij zijn onder de heerschappij van Yeshua, dan zal hij alles weer teruggeven in de handen van zijn vader, openbaringen. En dan zal God zijn alles en in allen. Dan hebben we het doel van Gods schepping bereikt. Dit is de ark van het getuigenis. We hebben hem maar opengemaakt en de twee platen ervoor gezet. Zo zag de ark eruit toen hij dus voor het eerst in de tempel werd gezet, in de tabernakel. En toen gingen er alleen de twee platen in. Deze twee platen die waren dus aan beide zijden beschreven. Met de tien woorden van God. De basis van het verbond. Voortvloeiende uit de tien woorden hebben we de hele Torah gekregen... om toe te spitsen waar het om aankomt. Wat heeft hij gezegd? Gij zult de tafel, dat is deze tafel... brengen en schikken wat erop behoort... Gij zult de kandelaar brengen en zijn lampen erop zetten. Gij zult het gouden altaar voor het reukwerk voor de ark der getuigenis zetten. Gij zult het gordijn voor de ingang van de tabernakel ophangen. Zodat je er niet kon inzien om al de attributen te zien. Want het was een heilige plaats. Waar stond ook weer de tafel met deze broden voor? Hoeveel broden staan erop? Twaalf broden, twaalf stammen. Voor elke stam een brood. Dus elke stam is door middel van het brood vertegenwoordigd in het heilige van het huis gods. De zevenarmige kandelaar. Hoe vaak brandde die per dag? 24 uur, zeven dagen in de week. En dan krijg je dus de reukofferaltaar. Die vind ik zelf het mooiste van allemaal. Het reukofferaltaar, daar kom er, komt rookwerk vanaf. De kruiden die erin gelegd zijn, die worden verhit. Waar staat het voor als symbool? De rook die omhoog kringelt, zijn de gebeden van Gods volk. Die ruiken als een welriekende reuk in de neus van onze vader. Hij hoort onze gebeden. Hij kent onze harten. Hij is verheugd als we tot hem bidden en als we hem aanspreken op grond van zijn belofte. Echte bidden is proclameren van wat God geschreven heeft in zijn woord. Dus voortdurend ook zeggen, vader dank u wel. En dan noem je op datgene wat hij in zijn verbonden gesproken heeft. Ook je vreugde om in zijn wegen te wandelen in dat koninkrijk van God. Hoe simpel het ook klinkt, het feit dat je rechts wandelt op de weg is een vreugde. Want je krijgt ook geen tegenligger die tegen aan knalt. Gewoon doen wat God gezegd heeft om je een vreugdevol leven te geven. Als je God daarvoor dankt, is het reukofferaltaar altijd in je gedachten... zodra je maar je handen opheft tot vader om tot hem te spreken. Want wij kunnen spreken tot onze vader. Amen? Moeten we ons nog schamen als we voor vader komen? Nee, echt niet, hè? Dat klinkt raar als je het zo zegt... maar wij kunnen schaamteloos voor het aangezicht van Abbejawe komen. Niet omdat we zulke vrome mensen zijn... en dat we zoveel gerechtigheid hebben verkregen. Nee, maar hij ziet ons... In Christus. Het zou onmogelijk zijn om tot Vader te naderen zonder de naam van Yeshua. Als hij de naam van Yeshua hoort, dan ruikt hij wat er van het reukwerk of er daar komt. Dat is hem een vreugde. En als u dan uw gebeden uitspreekt op grond van het verbond van Vader, dan zul je gaan beseffen dat alles wat je dan bidt op grond van het verbond je al lang geschonken is. Wij bidden vaak om allerlei dingen waar God het nooit over heeft, maar gaan we hem aanspreken op zijn verbond, dan ga je jezelf ook steeds meer beseffen wat je spreekt. Want uiteindelijk is bidden alleen maar je stem verheffen tot God. En als we een lied zingen voor Gods aangezicht, dan spreken we met stemverheffing. Amen? Want als we een lied zingen, dan komt de kracht achter te zitten. Het is een vreugde om te beseffen wat we doen als we spreken tot God en als we zingen voor zijn aangezicht. De volgende, hij zegt tegen Mozes, gij zult het brandofferaltaar voor de ingang van de tabernakel, oftewel de tent der samenkomst zetten. Het is dus niet de tent van samenkomst waar we ingaan, maar het is de tent waarin God samenkomt met zijn volk. Maar het volk kan niet naderen, alleen door de priesters en uiteindelijk de hoge priester nadert in de hoge priester het hele volk. Daarom is de grote verzoendag zo verschrikkelijk mooi. Daar wacht het hele volk rondom de tabernakel in doodse stilte tot de hoge priester naar buiten komt. Want op het moment dat de hoge priester naar buiten komt en het hoge priesterlijk werk gedaan is, dan is er uitbundige vreugde, dan is alle schuld betaald en verzoend. Daarom is het hele volk blij. Kunnen wij ook dezelfde blijdschap opbrengen? om te zeggen ik voel me altijd zo blij. Nee, dat heeft er niets mee te doen. Het gaat niet om je gevoel, het gaat om het realiseren wat Gods bedoeling is. Het feit als dat verzoenwerk gedaan is in het laatste stuk door de hoge priester mag je ja, blij zijn en dankbaar zijn tot alles verzoend is en weggedaan is voor Gods aangezicht. Dus het feit dat de hoge priester in die tabernakel naar binnen gaat is het hoogste wat er in de hele cyclus van de feesten van de Heer is. Daarna komt Loofhuttenfeest. De regering van Yeshua, van de Messias, duizend jaar. En als de duizend jaar voorbij zijn, komt de achtste dag. Dat is oneindig. Dan is alles tot zijn doel gekomen en dan is God alles en in alle, En dan zal er uiteindelijk te leven zijn op aarde... volkomen naar Gods plan zoals hij het zich voorgenomen heeft... Het is de tent der samenkomst waar vader samenkomt met het volk door middel van de priesters. Het wordt de tabernakel genoemd. En dat brandofferaltaar staat voor de tabernakel. Als op dat brandofferaltaar de offeranden zijn gebracht... dan kunnen de priesters zich hier wassen in het wasvat... en dan kan de hoogpriester naar binnen gaan. Dat is een cyclus die altijd zo uitgevoerd moet worden. Je kan dus niet maken om rechtstreeks van het brandoffertar zo de tempel in te lopen. Of de tabernakel. Gaat niet. Alles heeft zo zijn facetten om naar te gehoorzamen. Hij zegt, gij zult het wasvat tussen de tent der samenkomst en het altaar zetten... en er water in doen. Dus dat wasvat wat hier staat, ja, dat staat tussen het offeraltaar en de tabernakel. Een instructie om over na te denken. Want als wij ons bedenken dat we tot vader gaan in gebed dan moeten we ons beseffen dat in het allerheiligste onze Heer Yeshua is... die eigenlijk voor de ark van het verbond staat. En op grond van dat verbond waar hij toe de prijs betaald heeft... kunnen wij door Yeshua heen voor Gods aangezicht komen om tot hem te spreken. Alleen we moeten ons elke keer beseffen. We doen dat niet altijd, maar we moeten het ons eigenlijk beseffen hoe we voor Gods aangezicht staan... dan is het heel wat anders als je zegt... oh vader, ik heb het zo probleem... geef me even een zeging, of, of, of breng dat eens op... Of, of zorg dat die uit mijn leven wegblijft. Echt niet waar. Voor Gods aangezicht komen moet je beseffen... zoals hier de hoge priesters en de priesters dienst doen in het huis van God. Als wij ons beseffen dat wij het huis Gods in de geest zijn... kun je nauwelijks beseffen. Maar de gemeente, het lichaam van Christus is het huis van God in de geest. Wij zijn de tempel... Waarin de geest van God woont. In onze gedachten, in ons denken, in ons spreken, in ons handelen. Als mensen met u of met mij in aanraking komen. Ja, ze zouden eigenlijk een soort ontmoeting met onze Heer Yeshua moeten hebben dan. Tot mensen zeggen, wat een liefdevolle man of vrouw is dat. Het lijkt wel of we Jezus gezien hebben. Wij moeten wel een hoop veranderen in ons leven. Maar we zullen net moeten worden zoals Yeshua gegaan is. De staat van onze vader Yahweh beschreven. Hij was barmhartig. Genadig, goede tieren, trouw, gaarne vergevend, Kent u ze nog? Dat waren de eigenschappen, de karaktereigenschappen van Abba Yahweh. En Yeshua heeft ons daar duidelijk uitdrukking aan gegeven... hoe hij wandelde over deze wereld. In 2 Kronieken 6 staat het volgende. Yahweh nu heeft zijn woord dat hij gesproken had... gestand gedaan, zegt Salomo... Dus Abba heeft zijn woord gestand gedaan. En ik, Salomo, ben opgetreden in de plaats van mijn vader David. En ik heb mij gezet op de troon van Israël, zoals Yahweh gesproken heeft. En ik heb dit huis voor de naam van Yahweh, de God van Israël, gebouwd. Weet u op welke datum dat gebeurde? Ook een Nissan. Dus nadat al die jaren voorbij zijn gegaan... de tempel van God is vernietigd. Dat volk heeft klappen gekregen van de vijand. Vanwege de zonde die ze gedaan hebben. Salomo die bouwt de tempel. Als je ook al de geschiedenis kent die na de tempel plaatsvindt... tot de tempel vernietigd wordt. Tot die weer een andere tempel gebouwd moet worden. Tot die tempel weer vernietigd is geworden. Wij kunnen de tijd terugzien. Maar in de tijd dat de eerste tempel gebouwd was... Het schijnt ook nog, in de, uh, in de gebouwen die wereldwijd gebouwd zijn tot de tempel, een van de wereldwonden was. De schoonheid van de tempel die daar gebouwd was. Yahweh heeft zijn woord dat hij gesproken had gestand gedaan, zegt Salomo. En ik ben opgetreden in de plaats van mijn vader David. Ik heb mij gezet op de troon van Israël, zoals Yahweh gesproken heeft. Ik heb dit huis, de tempel, voor de naam van Yahweh, de God van Israël, gebouwd. Ik heb een streepje gezet onder de naam. Het is niet zo dat Abba Yahweh in de tempel woont. Want wie zou er een huis bouwen? Daar kan hij helemaal niet in. He, gaat hij dadelijk ook zeggen. Maar het is een gebouw, het is een plaats... waarin de naam van Yahweh, de naam van de enige waarachtige God... geëerd en aanbeden wordt. Dus hij zegt, ik heb dit huis voor de naam van Yahweh, de God van Israël, gebouwd. Hoe belangrijk het is om de naam van Yahweh te kennen... en ook weten wie je aanroept. We roepen niet zomaar een God aan. We zeggen natuurlijk wel, hij is de enige God. Dus we hebben in ieder geval zekerheid van elkaar... dat we die ene God aanroepen. Hij heet Yahweh. De naam van Yahweh, de God van Israël, daarvoor is hij gebouwd. En... Er de ark geplaatst, waarin het verbond van Yahweh berust. Dat hij, Yahweh, met de Israëlieten gesloten heeft. En met niemand anders. Was het zo'n goed volk, die Israëlieten? Echt niet waar. Niet omdat ze zo groot waren, niet omdat ze zo goed waren. Ik denk dat ze net zulke mensen waren als wij. Mankeerden ook van alles. In hun gedrag en noem maar op. Hij heeft hem geplaatst waarin hij dus het verbond van Yahweh berust. Dus als we ons beseffen dat we voor het aangezicht van onze vader komen... dan weten we tot in het diepste van het heiligdom in de hemel... de werkelijke verbondskist aanwezig is. Noem het maar de troon van God. Daar waar God op zit, als je een troon wil voorstellen... dan zit hij op zijn eigen verbond. Want zo heeft God zijn verbond gemaakt. He? Twee engelen eroverheen die voortdurend daarop neerzien... En tussen die engelen, daar was de Shikina. De heilige aanwezigheid van vader. Hij heeft die ark geplaatst met het verbond van Yahweh. Dat woord verbond, dat kan je niet vaak genoeg noemen. Het is op grond van het verbond van Yahweh dat we hoop hebben. Het heeft niets met ons te doen. Je mag het alleen aanvaarden. En als je het aanvaardt, naar de regels van het verbond te wandelen. Ook al ben je gebrekkig. Maar je wandelt naar de regels van het verbond. Want daarmee toon je aan dat je een inwoner bent van het Koninkrijk van God. Wij in het verbond van Yahweh Brus, dat hij met de Israëlieten gesloot. Hij heeft het niet met ons gemaakt, broeder en zuster. Wij komen van buiten. We hebben de boodschap gehoord. En we hebben net als al die anderen die uit de heidense wereld kwamen... mogen zeggen, zo, ik wil die God, wil ik dienen. Er gingen zelfs vreemdelingen mee uit Egypte die voor Sinei kwamen... en die met het volk door de woestijn getrokken zijn. We hebben onder elkaar... hebben we Joodse mensen zitten... en we hebben ook mensen uit de volkeren gekomen... maar we zijn door het offer van Yeshua... één lichaam geworden. Geen onderscheid, niet tussen Jood... en niet tussen de Griek. Dus allemaal... één brood. We hebben het brood gebroken... we zijn één brood met elkaar. Niemand is meer of minder... we zijn allemaal Israëlieten geworden... want we zijn ingetreden... in het verbond van God met Israël... We zullen ons ook niet verheffen tegen Israël, want dan verhef je je ook tegen jezelf. De fouten die wij maken, maken ze in Israël, maar we zullen wel bidden voor Israël. Hoe vindt u die tempel? Dit schijnt een, een van de mooiste tempels te zijn geweest op aarde. Want hij hoorde tot de zeven wereldwonderen. Het wasvat, het offeraltaar. Ik vind het schitterend als ik het zie staan, want het blijft natuurlijk in plaats van de tent wordt het nu een gebouw. We praten nog steeds over het aardse heiligdom. Maar het was pracht en praal, het was goud, alles wat blinkt. Twee keer, hoofdstuk 6, vers 16. Nu dan, Yahweh, wie is Yahweh? Dat is de God van Israël. Waarom zeg ik het zo nadrukkelijk? Yahweh is de God van Israël. En het verbond wat er is, is een verbond van God met Israël. Daarom is Jawe de God van Israël. Nu dan, Jawe, God van Israël, houdt jegens uw knecht, mijn vader David, dit wordt gesproken door Salomo. Dus Salomo verheft zijn stem tot God en hij zegt dan, Jawe, God van Israël, houdt jegens uw knecht, mijn vader David, wat gij tot hem gesproken hebt. Die Salomo. Houd je aan wat u beloofd hebt tegen uw knecht David? Heb je wel eens zo gebeden tot vader? Vader, alsjeblieft, houd u aan het verbond. Ik heb ook deel aan het verbond, vader. Want ik geloof in Yeshua. Ik wil hem volgen. Uh, je kan dus in je gebed al een stuk beleidenis doen. Wat je uiteindelijk gelooft. Ik vind het mooi als ik dit lees. Jawee, God van Israël, houd jegens uw knecht mijn vader David. Wat gij tot hem gesproken hebt. Hou je eraan. Wat zegt hij verder, nimmer zal u voor mijn aangezicht een man ontbreken, zegt vader, die op de troon van Israël zitten zal. Dus wat had vader ooit gezegd tegen David, nimmer zal u voor mijn aangezicht een man ontbreken die op de troon van Israël zitten zal. Nooit zal u een man ontbreken uit het geslacht van David die zal ontbreken op mijn troon. Hoe vindt u zo'n uitspraak? Daar zegt hij eigenlijk, altijd zal er een koning zijn uit jouw geslacht, op mijn troon, in mijn land, en dat is Israël. Maar we hebben al zo vaak gezien, dat er in beloftes van God een indien komt. Al de beloftenissen van God zijn aan voorwaarden verbonden. Hij geeft nooit maar zo zonder voorwaarden zijn beloftes. Dus we moeten luisteren. Nimmer zal u voor mijn aangezicht een man ontbreken... die op de troon van Israël zitten zal. Mooi. Indien slechts uw zonen hun weg in acht nemen... door in mijn wet te wandelen... zoals gij voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Dat heeft God gezegd tegen David. Dat was schitterend, hè? Maar dat indien is iets waar je zeer attent op moet zijn. Want dat zal alleen maar gebeuren indien je zonen hun weg in acht nemen... door in mijn wet te wandelen zoals gij voor mijn aangezicht gewandeld hebt, David. Nou weet ik wel, David heeft ook fouten gemaakt met Batserba. Maar dat heeft hij betaald met het leven van zijn zoon die eruit geboren werd. Hij heeft spijt gehad als haren op zijn hoofd. Hij heeft zeven dagen op de grond gelegen en gehuild en geweend en zijn zonden beleden. Totdat zijn zoon overleden was. Toen is hij opgestaan. Hij heeft zich gewassen en gefrist. En hij heeft zijn straf gedragen. En hij is verder gegaan. In de wegen van de Heer. Hij heeft zijn fout erkend, beleden, geleden, opgestaan. Hij is een zoon van God. David wordt altijd genoemd door God. Zoals David deed, daar kijkt iedereen op terug. Niet omdat hij helemaal perfect was, maar hij was bereid zonder te beleiden en weer op te staan en te gaan. Wij moeten ook navolgers zijn van het gedrag van David. Maar elke mens, elk deel van het gezin zal in gehoorzaamheid moeten gaan. En misschien gebeurt dat niet in ons leven, misschien gebeurt het wel als wij dood zijn. Tot je kinderen dan tot inzicht komen. Want vader heeft gezegd, jouw kinderen zullen mijn leerlingen zijn. En hoe hij ze gaat onderwijzen, weet ik niet. Maar hij is degene die zijn verblofte houdt. Dus onze kinderen zullen leerlingen van Yahweh zijn. Overal waar ze komen. Indien slechts uw zonen hun weg in acht nemen... door in mijn wet te wandelen... zoals gij, David, voor mijn aangezicht gedaan hebt. Ondanks zijn fouten. Dan zegt hij nog een keertje, nu dan. Net als in vers 16, nu dan. Ja, wat? Nu dan. Jaweh God van Israël, laat toch het woord bewaarheid worden. dat gij tot uw knecht David gesproken hebt. Nog een keer eroverheen. Dus eerst herinneren wat hij gezegd hebt, Het goed uitdrukken en dan nog een keer erachteraan. Het is wel bijzonder hoor, als Salomo zo voor het aangezicht van God komt. Maar ik zou zeggen, laten we er een voorbeeld aan nemen. Als we tot God naderen, laten we het zo doen. Bereid je er van tevoren op voor. 2 kronieken 6, vers 18. Zou God dan waarlijk bij de mensen op aarde wonen? Vraagteken. Zou God dan werkelijk bij de mensen op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb, zegt Salomo. Kan het ook niet, hè? God die alomtegenwoordig is. Hij heeft al gezegd, het is een huis gebouwd voor de naam van Yahweh. We zullen de naam van Yahweh niet ijdel gebruiken. Dus let goed op als je de naam van Yahweh gebruikt tot je geen leugentjes gaat vertellen. Tot je zogenaamd een gezag wil hebben in de naam van Yahweh en je vertelt niet de waarheid. De naam van Yahweh is heilig boven alle naam. Ja? Ieder die de naam van Yahweh uitspreekt, zegt de schrift, hij staat af van alle ongerechtigheid. Let er goed op. Hoeveel te min een huis dat ik gebouwd heb, hij kan God niet bevatten. Hij zegt in vers 19... Wend u dan tot het gebed van uw knecht. Heere God, wend u nou tot mijn gebed wat ik nu doe. En tot zijn smeking. Jaweh mijn God. En hoor naar het geroep en het gebed dat uw knecht voor uw aangezicht bidt. Hij roept God om aandacht te geven voor zijn gebed... Wij doen het vaak heel sober. Heer is zegen deze spijzen amen. He, of iets dergelijks. Heer, ik heb pijn in mijn buik. wilt, die genezen amen? Ja, in de naam van Jezus vader. Vaak zijn we zo klein bezig. Terwijl we eigenlijk moeten leren bidden... zoals onze geloofsmannen gebeden hebben. Dat hart voor God staan en gaan. Wend u tot het gebed van uw knecht vader. En tot mijn smeking... Alweer, ja, bij mijn God, hoor toch naar mijn geroep en naar mijn gebed. Naar het gebed van uw knecht, voor uw aangezicht bid, dan ben jij dat. Draai de woorden in dat gebed om en betrek ze op jezelf. Zodat uw ogen dag en nacht geopend zijn over dit huis. Hij bidt het over de tempel van God, maar bidt het ook over je eigen huis. De plaats waar gij naar uw belofte, uw naam, zou doen wonen. Wat is er in het huis van God? Wat woont er in het huis van God? Uw naam. Dus de naam van Yahweh woont in het huis van God. En ieder die daar komt om te aanbidden, gaat via de priesters en de hoge priester tot in het diepste van het heilige om de naam van Yahweh eer te brengen. Want zelf is vader niet in het huis, zijn naam is in dat huis. En de kist met zijn verbond, wat hij gesproken heeft, is in dat huis. En hij houdt zich eraan. Amen. De zegen en de vloek zijn verbonden met de uitspraken van Yahweh. En hoor naar het geroep en het gebed van uw knecht voor uw aangezicht bid. Zodat uw ogen, Abba Yahweh, dag en nacht geopend zijn over dit huis... De plaats waar gij naar uw belofte, wat, uw naam zou doen wonen. Zodat gij, Abba Yahweh, hoort naar het gebed dat uw knechten deze platen opzenden zal. Dat is wonderlijk. Dit woordje hoort komt ook weer van Sma. Wij werden wel, hoor Israël, dus wees gehoorzaam en doe het. Maar hier staat gewoon, vader, wilt u nou horen, Sma, naar het gebed wat een mens naar hem opzendt. Hij vraagt gewoon naar vader, wilt u niet alleen horen, maar het ook doen? Dat woord kun je rustig gebruiken als je weet dat je op grond van het verbond van God met hem spreekt. En pleit daarvoor in de naam van Yeshua. Dan mag je verwachten dat wat je voor Gods aangezicht bidt, tot hij het volvoert wat wij niet kunnen. Want er komt gewoon het woordje smaak komt erin voor. Hoor, dat is ook doen. Vader doet naar zijn verbond. Hebben we net al gezegd, wat in zijn verbond staat doet hij, zowel de zegen als de vloek. Gij hoort naar het gebed dat uw knecht op deze plaatsen opzenden zal. Er zijn zelfs teksten dat waar het volk van God ook verblijft op deze aarde, dat ze hun neus richten naar Jeruzalem, naar Sion. Leviticus 26. 26, dankjewel. En tot als we dat doen, hij ons gebed hoort. En dat zegt hij ook tegen de heidenen die het woord gehoord hebben... en waar ze op de wereld ook zijn, hun neus richten naar Jeruzalem. Voor Gods aangezicht bidden. Dan heeft Salomo al gevraagd. Vader, wil ze dan horen en wil ze verhoren wat ze van u bidden? Wil je er geen mooie... Ja? Echt waar, daar word je vrolijk van. Gij hoort naar het gebed dat uw knechten deze plaatsen opzenden zal... 2 Kronieken 6, vers 26. Ja, dat is een probleem wat je nou krijgt. Want God sluit de hemel ook. Wanneer nou de hemel gesloten blijft, zodat er geen regen komt? Wanneer blijft de hemel gesloten en komt er geen regen? Daar zij het volk tegen u gezondigd hebben. Als je volhardt in je zonde, sluit Vader de hemel en dan regent het niet bij je. Dus als er gekke dingen gebeuren, realiseer je tot je op je knieën voor vader komt... en tot je vraagt vader, hoe komt het? Misschien openbaart hij het, ik denk het wel. Er komt dus geen regen omdat ze tegen u gezonderd hebben. Hun doel missen. Het doel was gehoorzaamheid om tot het doel te komen... maar ze missen hun doel de andere dingen te doen. Uw naam beleiden en zich van hun zonde bekeren omdat de reden gij hen vernederd hebt. Ik weet niet of we er ooit over nagedacht hebben, maar het blijkt dus dat wij tot zonde komen. Dat komt natuurlijk door ongehoorzaamheid, maar hier noemt de tekst dat een vernedering door vader. Wij vertoeven in zonde en vader ziet ons hart. Uiteindelijk gaat vader ons zo ver vernederen tot we met ons gezicht op de grond liggen. En dan zeggen wij maar, wat is het om hem aan de hand, wat is het om hem aan de hand? Ik denk dat je moet nadenken over je daden en dat je heel snel bereid moet zijn, oh mijn vader, oh mijn God, ik heb gezondigd. Beleid het, zodat je weer kan gaan staan. Want dat gebeurt, vader sluit gewoon de hemel en je zegeningen en je snapt het niet, net zolang tot je met je neus op de grond ligt en dan kom je in deze situatie. Vader heeft dus de hemel voor je gesloten. Hij heeft zijn zegen onthouden. Daar jij tegen hem gezondigd hebt. En zij ter deze plaatsen van de tempel. Bidden. En wat is dat bidden? Dat is uw naam van Yahweh beleiden. U bent toch Yahweh. U heeft uw verbond gegeven. U bent toch trouw vader. Ik ben ontrouw. Vergeef me mijn zonde. Ik bid het u. Slacht een lam. We zien uit op het verbond van God. Zij die uw naam beleiden en zich van hun zonde bekeren. Je kan geen genade krijgen als je niet van je zonde bekeert. Je zal je moeten bekeren en dan mag je op genade rekenen, want verdiend heb je het niet. Uw naam beleiden, dat is de naam van Yahweh beleiden, want u bent toch Yahweh, de enige God. Bij wie zou ik anders komen, vader? En zich van hun zonde bekeren omdat de reden gij hen vernederd hebt. Een zoon en een dochter van God komen niet zomaar met hun neus op de grond. Vanwege zonde, zonde, zonde. Nee, dat is een zaak die ze over het algemeen willens en wetens doen. Ook al weten ze dat God ziet. Maar degene die dus bidden, hun naam beleiden, de naam van Yahweh. Die zich van hun zonde bekeren omdat gij, vader, hen vernederd hebt. En het is ook niet zo dat je voor niks op de grond ligt. Want vader is daar de oorzaak van. Hij kent jou. Je hebt een verbond met hem mogen aanvaarden. Je hebt de prijs mogen aanvaarden. Dat is het bloed van zijn eigen zoon. Het grote offerlam. En jij bent bereid om ondanks die prijs te zeggen. Ik ga toch maar wat goedkoper zonde doen. Omdat het zo prettig voelt in mijn buik. Je mag het rustig persoonlijk naar je toe trekken. Hoewel het een prediking is voor Israël. Israël kan op grond van dit verbond tot vader komen. Geen buitenstaander. Vers 27. Hoor, gij, Abba Yahweh, dan in de hemel, dat gebed... ...vergeef de zonden van uw knechten en van uw volk Israël... ...en dan tussen haakjes, want gij wijst hun de goede weg waarop zij moeten wandelen... En geef regen op uw land, Israël, dat gij uw volk ten erfdeel geschonken hebt. Het gaat over Abba land en over het land van Israël. En dat land heb je aan Israël gegeven. Abraham, Isaac, Israël en aan de twaalf stammen. Dat land is van niemand anders. Vind je dat niet mooi? Als je gewoon rustig die teksten leest, dan word je hartstikke blij en vreugdevol. Daar heb je alleen maar één verlangen, ik wil in gehoorzaamheid gaan wandelen. Wat anderen ook mogen zeuren en mopperen tegen je, van je met je sabbat vieren en dan ook nog die feesten, die joodse feesten vieren. Jullie komen zelfs op de nieuwe maan, wat hebben jullie toch met die maan? Nochtans, we gaan van maand, nieuwe maan tot nieuwe maan. Het is een instructie van de Heer en hij heeft die kleine sikkel gegeven aan het hemel, aan de firmament, om te weten wanneer de eerste van die maand is, van zijn kalender. Wonderlijke ervaring, vindt u ook niet? Ja. Geef toch regen op uw land, vader. Ook uw huis hoort tot het land van God. Want het is ons huis. Geef regen op uw land... dat gij uw volk ten erfdeel geschonken hebt. 2 kronieken 6, vers 40. Komt u weer, nu dan. Nog een keer. Leuk is dat als er nu dan staat. Hè? Zeg u dat ook wel eens in uw gebed? Nu dan. Als u vertellen over God zegt, ja, nu dan. En dan komt het nog een derde keer. Nu dan mijn God... Laten uw ogen geopend en uw oren opmerkzaam zijn op het gebed ter deze plaatsen, Alsof God herinnerd moet worden door Salomo. Maar het geeft wel iets weer over de hartsgesteldheid van deze koning. Hij was natuurlijk in zijn beste jaren. Die man hebben ook fouten gemaakt... Hebben ook fouten gemaakt. Maar hier was hij in zijn beste jaren. En God gaf hem gelegenheid om de tempel te bouwen. En David mocht hem niet bouwen, want hij had te veel bloed aan zijn handen. Mijn God, laat uw ogen geopend. En uw oren opmerkzaam zijn op het gebed ter deze plaatsen. Lieve mensen, het heiligdom is in de hemel. Als u tot vader Yahweh bidt in de naam van Yeshua, die daar zijn werk verricht in het allerheiligste mogen we op dezelfde wijze bidden. Want we naderen voor Gods aangezicht. En we bidden achter Yeshua. En Yeshua brengt uw woorden over de kist heen tot vader. Hij luistert. Hij verhoort. Yeshua bidt voor u. Nu dan. Hij blijft aan de gang. Sta op, Yahweh, God. Kent u die uitspraak? Sta op, God. Wanneer hebben we dat ook weer gebruikt? Wanneer riepen ze dat ook weer? Staat op, Jaweh God, staat op. Als ze weer verder trokken... dan moesten ze de tent opbreken en alle spullen. Staat op. En dan ging God hun voor. Alsof ze God moesten wekken. Maar hij ging omhoog he, met de wolk... en dan ging het volk voor. Staat op. Jaweh God, naar uw rustplaats, zeggen ze. Dat is de tempel, dat is het heilige de heilige der Heiligen. Gij en de ark uwer sterkte... De ark, uw sterkte. Ja, waar bepaalt die sterkte van? Dat zijn de woorden die hij gesproken heeft tot heil van zijn volk. De woorden van het verbond, dat is de kracht van Yahweh. Dus als je gebruik wil maken van de kracht van Yahweh, hou je aan het verbond. Je kunt erover discussiëren. Ja, een beetje zus en een beetje links. Je kan er met vele mensen in vele kerken over discussiëren. Het is een eindeloze discussie. Hij zegt gewoon wat daar staat: de ark is de sterkte van je God. Dat zijn de woorden die hij gezegd heeft en die zijn volk gewoon moet doen. Kunnen we het niet of kunnen we het wel? We hebben wel geleerd in de evangelische beweging... Ah, je kan de wet van God niet houden. Oh nee, dus God is niet eerlijk. Ja, je kunt hem gewoon onderhouden. En maken we fouten, omdat we gebreken hebben... dan zegt God op grond van zijn verbond... oké, okay, erken het, ik schenk je vergeving. En hij ziet je weer als rechtvaardig. Wij kunnen als rechtvaardigen leven. Een vreugde om dat te doen. Sta op, ja wij God, naar uw rustplaats. Gij en de ark van uw sterkte. Laat uw priesters, ja wij God, zich bekleden met heil. En uw gunstgenoten zich in het goede verheugen. In het goede verheugen. Weet je dat verheugen, dat je dat moet doen... Dat komt niet zomaar van buitenaf. We hebben het woord van God leren kennen... en wij moeten ons verheugen. Dat is een werkwoord. Verheug je, volk van God. Oh ja? Ten alle tijden. Wederom, zeg ik u, verblijft u in de Heer, zegt Paulus. Vind je dat niet mooi? Echt waar? Eigenlijk moeten we dat elke sabbat goed tegen elkaar zeggen. Dan wordt het steeds blijer. Maar het, het gaat er wel om. Sta op, ja, we God. Trek erin met die ark van uw sterkte. En priesters, zijn jullie geen priesters toevallig... Steek je vingers op. Zijn er onder ons priesters? Ik zie te weinig vingers. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. We zijn een priestervolk. Laat uw priesters, broeder en zuster, dat zijn wij in dat koninkrijk van God. Want we zijn het lichaam van Yeshua. We hebben een dienstwerk te verrichten. Zodat we tegen de mensen kunnen zeggen. Bekeer je, laat je met God verzoenen. Dus je mag een taak uitvoeren als priester tussen de zondaar, de wereldling en tussen God. Ziet u tot jullie priesters zijn? Of je nou man bent of vrouw, maakt dat niet uit. Zodra je getuigt daarvan, mag je de mensen tot aan de voeten van Yeshua leiden. En aan de voeten van vader. Laat uw priesters, broeders en zusters, dit zijn natuurlijk wel de priesters in het aarts-tabernakel, Maar wij zijn overdrachtelijk priesters in het koninkrijk van God. Zich bekleden met heil, wat was heil ook alweer? Redding. Laat uw priesters zich bekleden met redding. En uw gunstgenoten, de gemeenteleden, zich in het goede verheugen. Jawe God, wijs uw gezalfde niet af. Gedenk de gunstbewijzen aan uw knecht David. Wijst uw gezalfde niet af. Wie zijn dat ook weer die gezalfde? Koningen. Profeten. Priesters, hoge priester, alle die taken vervullen binnen het tempel van God, binnen het koninkrijk van God. En in het Nieuwe Testament staat heel duidelijk geschreven, gij zijt een koninklijk priesterschap. Zomaar koninklijk priesterschap? Nee, om de grote daden gods te verkondigen. En wat zijn de grote daden gods? Dat ze door Yeshua heen met vader vrede kunnen ontvangen. En daarna een godzalig leven kunnen gaan leiden. Dat is een vreugde. Zo kun je dus mensen uit de wereld tot het koninkrijk van God brengen. En je mag ze verder leiden, zodat ze zonder te struikelen verder kunnen leven. Ja, bij God wijs uw gezalfde niet af. Gedenk de gunstbewijzen bewijzen aan uw knecht David. Het gaat allemaal over de tempel, hè? Schitterend, dat aardse heiligdom. Ik haal er nog twee tussendoor. In 2 Chroniken 1, 1,29 vers 1 gaat het over Jeheskia. Je je je je je je je je en waarom pak ik je Hiskia? Hij heeft ook iets met de tempel te maken. En ook weer op 1 e Ook toevallig. De eerste tempel tabernakel is opgezet op 1 e nissan En dadelijk gaat Hiskia het ook doen. Hiskia, hij werd koning. Hij was 25 jaar oud. Hij regeerde 29 jaar uit Jeruzalem. Zijn moeder heet Abia. En zij was de dochter van Sekaria. Deze je Hiskia... Hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh. Halleluja. Amen. Vul je namen in. Je hoeft niet hardop te zeggen hoor. Maar doe het maar in de geest. Hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh. Je kan dus recht doen in de ogen van Yahweh. Zelfs als je gezondigd hebt, fout hebt gemaakt, je beleid, het offer komt ter sprake, dan ziet God je weer als voorkomen rechtvaardiger. En dan... Gedenkt hij je zonden niet meer. Onze God heeft een gezegend geheugenverlies. Je moet je alleen maar houden aan wat hij gezegd heeft. Hij vergeet onze zonden. Hij werpt ze in de zee van vergetelheid, Hij gedenkt ze niet meer meer. Amen. Het is de basis van ons geloof, lieve mensen. Stel voor dat mensen gaan denken... geloof je eigenlijk wel echt in Yeshua, of niet? Want dan kan je dus pas echt vreugdevol leven. Met al je gebreken. Je kan dus doen wat recht is in de ogen van Yahweh. Daar zeggen we geen onwaarheid mee, daar zeggen we waarheid mee. En zijn we nog niet zover, gaat dan vandaag beginnen en maak je fouten, herstel de fout, beleid je zonder en gaat weer verder. Hij deed wat recht is in de ogen van Yahweh, die koning Jehischia, helemaal zoals zijn vader David gedaan had. Misschien ook wel een foutje, maar dat kon weer goed gemaakt worden, net als David. Maar het gaat om je hartsgesteldheid. Hij opende in het eerste jaar van zijn regering, luister goed, in de eerste maand de deuren van het huis van Yahweh en herstelde ze. Dat huis van Yahweh lag in puin, de deuren waren kapot, de diensten werden niet meer verricht in de periode dat de Hiskia koning werd. Hier zegt hij duidelijk... Hij opende in het eerste jaar zijn regering. In de eerste maand. Wat is de eerste maand? Dat is Nissan. De deuren van het huis van Yahweh. En herstelde ze. Dus de herstel van de tempel van God... gaat ook op de eerste Nissan beginnen. Omdat God vanwege de zonde en de goddeloosheid van het volk... was het een puinhoop geworden. En toch herstelt hij door een gelovige koning de dienst aan God. In 2 Kronieken 29 vers 4 staat... Toen liet hij, dat is die Hiskia de priesters en de levieten komen... en vergaderden hen op de Oostplein. En hij zei tot hen... Hoort. Daar komt hij weer. Sma. Hoort. Dus luister naar me om te doen wat ik zeg. Hoor naar mijn levieten. Uitroepteken, dus hij spreekt met stemverheffing. Heiligt u thans, zet je apart. Heiligt het huis, zet het apart. Van Jawee, de God van je vaderen. Wie is Jawee? de God van onze vaderen, en breng het onreine uit het heiligdom naar buiten. Er blijkt dus onreinheid te zitten in het hart van Israël. En zelfs in de tempel van de Allerhoogste God. Wij zijn als gelovigen het lichaam van Yeshua. Gij zijt een huisgods, gebouwd in de geest. Wij hebben dezelfde problemen. We hebben zonde in ons leven, we hebben zondige gedachten, het kwelt ons... en we moeten regelmatig zeggen, vader ik ben hier waard om uw zoon te heten. Maar dan hebben we de gelijkenis geleerd... dat diezelfde vader zegt op grond van die woorden... kom hier knol, ik zal je omhelzen. Waar zijn de schoenen? Haal de schoenen voor die knol. En ze ring. Dus als wij dezelfde fouten maken... mogen we op dezelfde genade van God rekenen. Hoor nou, Levite... hier in de gemeente... heiligt u, Levite, heiligt ook het huis van Yahweh... dat je eigen hart... reinigt je eigen hart... heiligt het, wijt het toe... Huis van Yahweh. door God uw vaderen en brengt het onreine uit dat heiligdom naar buiten. Je eigen zaken in je hart, het onreine, breng het naar buiten. Zeg het tegen God. Je hoeft het niet tegen je oudste voorganger, broer en zuster te vertellen. Je bent gelovig genoeg en gesterkt genoeg om in je eigen binnenkamer dat gebed te doen. En als je klaar bent op te staan, naar buiten toe te gaan en een zucht te laten. Wat een geluk dat wij Yahweh kennen als God. Hij die zo barmhartig is en genadig. Hij gaat verder, want hij zegt... ...want onze vaders zijn ontrouw geweest. Ja, vind je het gek? Dan is dat heiligdom verontreinigd. Want onze vaders zijn ontrouw geweest. Zij hebben gedaan wat kwaad was. In wiens ogen? In de ogen van Yahweh. Wie is Yahweh? Dat is onze God. Dus we hebben dingen gedaan die kwaad zijn in de ogen van God. Dingen die ik vroeger helemaal niet als kwaad zag, die begon ik pas te zien als kwaad. toen ik Jabez woorden ging lezen. Er is een dag gekomen dat ik voor het eerst Sabbat ging vieren. Midden in de nacht. En hij zei: Ja, hier staat dat het Sabbat moeten vieren. En we doen het al, hoe oud was ik? 30 jaar? We doen het al 30 jaar op zondag. Ik heb grauwwakker wakker gemaakt en ik zeg: We gaan Sabbat vieren. Ik heb het al eens meer gezegd, hè? Ik was echt niet blij. Ik zeg: Ga je nou vertellen? Nou, ze even verder slapen. We overzagen dat niet, want we wisten nog niet eens waar, bij wie we de Sabbat konden vieren. Al moesten we maar naar de Joden. Toevallig vonden we zeven en Hebben We hebben een schitterende tijd gehad. En we zijn ook weer verder getrokken. We gingen verder dan alleen de Sabbat. Onze vaders zijn ontrouw geweest. Ze hebben gedaan wat kwaad was in de ogen van Yahweh. En dat weten we als we de Torah lezen. Wat kwaad is in zijn ogen. En we hebben hem verlaten. Hun aangezicht hebben ze Afgewend, Zie je dat, een vervelend woord dat is? Ze hebben hun aangezicht afgewend van de woning van Yahweh en hij de rug toegekeerd. Maar één ding is duidelijk: je kon luisteren naar de woorden van Abba Yahweh, maar ze hebben zich omgedraaid en ze zeggen: Nou, dat vinden we toch wel leuker. En ze hebben de gat gekeerd naar Yahweh, naar de rug. staat er wat netter. Maar dat is omdraaien en weggaan van wat waarheid is. Ze hebben hem verlaten, hun aangezicht afgewend van de woning van Yahweh. En hij de rug toegekeerd, de woning van Yahweh. Niemand van ons gaat daar vrij uit. Niemand. Het is genade van God dat we teruggekomen zijn op die weg en gewoon bij elkaar kunnen zitten op Nieuwe Maan. Het laatste stukje, het hemelse heiligdom. Lieve mensen, Paulus spreekt in Hebreeën 8 en dan zegt hij de hele onderwijs uit Hebreeën zegt hij, de hoofdzaak van het onderwerp, wat geschreven wordt aan Hebreeën De hoofdzaak van ons onderwerp is dat wij zulk een hoge priester hebben, Yeshua Messiah. Die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemel. Hij heeft de hoogste plaats in het heelal gekregen. De allerhoogste is Yahweh zelf. Zoals Jozef ooit de hoogste plaats in Egypte kreeg... Maar dat was nog onder de troon van Farao. Zijn woord in heel Egypte was wet. Wat Jozef zegt in Egypte, dat was wet. Niemand kwam om hem uit, alleen zegt Farao, mijn troon staat daarboven. Het is misschien een raar voorbeeld, maar zo staat de troon van God... ...boven de stoel van Yeshua, want die zit dus in die troon. Hij krijgt van God alle heerschappij in de hemel en op aarde. Je zou dus kunnen zeggen dat Yeshua God is, vindt u ook niet... Echt waar. Hij is echt God. Maar let op hoe ik het zeg. Hè? We weten dat er maar één God is, dat is Yahweh. Maar als hij alle macht geeft aan zijn zoon, is de zoon God in het heelal. Niemand komt buiten zijn zoon om. Maar elk woord wat Yeshua spreekt, komt van zijn vader. Wie hem hoort, die hoort zijn vader. Hij spreekt geen ander woord dan zijn vader. Maar Yeshua is niet Yahweh. We kunnen hem ook niet de eer van Yahweh geven. We kunnen wel Yeshua eren als de zoon van God. Als Messias, Als de redder die met zijn bloed betaald heeft. We kunnen hem eren en prijzen voor zijn werk. Maar dat is allemaal dat eer van Yahweh. Dus hij die buigt voor de woorden van Yeshua. Buigen is aanbidden. Wist u dat? Aanbidden betekent gehoorzamen. Als je luistert naar de woorden van Yeshua, dan aanbid je. Aanbidden is niet mijn handje zwijven, halalala, allemaal moeilijke dingen zeggen die niet te bestaan zijn in tongen. Nee, aanbidden is buigen voor het woord van Yahweh en het woord van Yeshua. Elk ander woord hoeven we niet te doen. We luisteren naar Abba Yahweh en naar zijn zoon. De hoofdzaak van het onderwerp is dat wij zulke een hoge priester hebben... die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemel. Lieve mensen, buig voor de woorden van Yeshua. Amen? Amen. Denk nooit dat we Yeshua niet aanbidden... maar het woord aanbidden wordt verkeerd uitgelegd. We zijn gehoorzaam naar de woorden die hij spreekt. Want als Yeshua wat zegt, dan hoor je zijn vader spreken. Dus door te buigen voor de woorden van Yeshua, buigen we voor Yahweh. Zo aanbidden wij. Leuk, hè? Een keertje hardop te zeggen gewoon, hè? Anders zou je misschien wel een andere gedachte kunnen krijgen. Maar we weten dat in het diepste van ons wezen wat aanbidden is, is gehoorzamen, Buigen. Vers 2. Wat doet hij? Aan de rechterzijde van de troon, de majesteit in de hemelen. De dienst verrichtende Yeshua verricht een dienst in het heiligdom. Ja, in de ware tabernakel. Hé, hey, in de hemel is de ware tabernakel. En die op aarde staat, hoewel die mooi was, was maar een schaduw. Maar hij was niet maar een schaduw. Hij was schaduw van hetgeen in werkelijkheid in de hemel is. Mozes heeft dit in de hemel mogen zien en hij heeft tekeningen mogen uitwerken hoe die op aarde gebouwd moest worden. Hij verricht daar de dienst in het heiligdom, in de ware tabernakel die Yahweh opgericht heeft en niet een mens. Zelfs Yeshua heeft die tabernakel niet opgericht. Yeshua is wegens zijn dood en opstanding, en dat is de dood van een rechtvaardige en de opstanding van een rechtvaardige, heeft voorkomen Gekregen wat vader toegezegd heeft. Wij mogen in Christus beerven wat hij ontvangen heeft. Wij zijn niet zo goed en rechtvaardig geweest. Nee, het is genade dat hij ons aanvaardt in zijn koninkrijk. De dienst verricht Yeshua in het heiligdom in de ware tabernakel die door zijn vader Yahweh opgericht is. Niet door een mens. Want iedere hoge priester treedt op om gaven en offers te brengen. ...iedere hoge priester hier op aarde... ...in de aardse tabernakel... ...om gaven en offers te brengen. En om die reden was het noodzakelijk... ...dat ook deze, deze, dat is Yeshua... ...in het hemels heiligdom... ...iets had om te offeren. Hij moest natuurlijk wel een offer brengen... ...in dat hemelse heilige der heiligen. Hij kon daar niet met lege handen verschijnen. Amen? Noodzakelijk moesten dus hiermede... ...de afbeeldingen... ...dat zijn de types die op aarde waren van de hemelse dingen gereinigd worden. Dus die aardse afbeeldingen... die moesten door bloed en water en rituelen gereinigd worden. Elk jaar tot grote verzoendag. En dan begon het weer opnieuw. Dus wat op aarde stond, moest gereinigd worden. De afbeeldingen, de afbeeldingen van de hemelse dingen moesten gereinigd worden. De afbeelding op aarde. Maar de hemelse dingen zelf... ja, die moeten door betere of dan deze. Niet weer door het bloed van stieren en bokken... Nee, maar door het bloed van de enige waarachtige, enige geboren zoon van Yahweh. Adam is de eerstgeboren, dat wist u nog. Maar die is geformeerd door Yahweh spreken uit de stof. De tweede Adam, oftewel de laatste Adam, is ook geformeerd door God. Door het spreken van God, maar tegen de maagd Maria. Hij heeft hij zijn kind niet in laten ploffen. Hij heeft gesproken tot Maria... En Maria zegt, hoe kan dat nou? Ik heb geen man bekend. Nee, zegt hij, de geest zal over je komen en wat uit je verwekt wordt, zal Gods zoon genoemd worden. En dan zegt Maria, mij geschieden naar dat woord. Toen ze het woord aanvaarde, werd zij door het woord van God bevrucht en verwekte hij zijn zoon in Maria. Dus zijn zoon werd door het spreken verwekt in het stof. Op dezelfde wijze, iets anders als het Adam. Daarom is hij ook de tweede Adam, maar er komt geen derde, want hij is ook de laatste Adam. Er komt geen andere Adam meer. Het werk is volbracht door Yeshua. Dus de hemelse dingen zelf, die worden door betere offeranden dan stieren en bokken gedaan. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom wat met handen gemaakt is. Een afbeelding van het Waarde. Maar Jezus is ingegaan in de hemel zelf. Om thans, dat is vandaag, ons broeder en zussen ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen. Hij verschijnt voor het aangezicht van God voor u. Amen. Kort maar één. Hij verschijnt voor het aangezicht van God voor u. Je moet het je realiseren. Denk, hoe is het mogelijk? Ik ben niet waard om zijn zoon genaamd te worden. Maar dat ben je wel. Je bent gekocht en betaald door het bloed van zijn enige geboren zoon. Hebreeën 9 vers 27. En zoals de mensen beschikt is, beschikt is, God heeft het gezegd, eenmaal te sterven en dan het oordeel. Ja, dat klinkt niet leuk, maar dat is voor u beschikt, omdat Adam door de zonde de dood inging. En je kan uit een onreine geen reine verwekken. Dus heel zijn nageslacht gaat de dood in. En er was geen hoop, totdat God het zaad wat hij beloofd had, de dood liet ingaan en hij betaalde de prijs. En omdat het een rechtvaardige was, werd hij uit de dood opgewekt. Echt waar? Op grond van de opstanding van Yeshua hebben wij hoop op de opstanding als hij terugkomt. Nee. Niet omdat we zo goed zijn, maar omdat we door hem gekocht en betaald zijn. En ons leven hebben overgegeven aan hem. Eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Hoe vervelend het ook mag klinken. Zo zal ook Christus, onze heer Yeshua, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft... om veler zonden, dat zijn wij, onze zonden, op zich te nemen... Ten tweede malen zonder zonde aanschouwd worden. Hé, hey, door wie? Door hen die hem tot hun heil, hun redding verwachten. Lieve mensen, dat is de grote dag waar we naartoe gaan. Zien we hem morgen niet terugkomen en volgend jaar niet. En zullen we sterven, dan zullen we opgewekt worden uit het graf op de dag dat hij komt. Op de wolken des hemels. We zullen hem tegemoet gaan in de lucht. En we zullen met hem aansturen mogen op Jeruzalem. We zullen krijgen deel. Aan het heilige land, we krijgen een plaats om met hem te dienen en te heersen duizend jaar. Hoe dat zal zijn, weet ik niet. Maar het zal een heerlijke periode zijn. Die hem tot hun heil verwachten. Amen. Het hemelse heiligdom ziet er zo uit. In onze fantasie, hè. Yeshua, onze hoge priester, staat voor de ark van het verbond. En daar staan twee engelen op die in verbazing kijken naar datgene wat in de kist is. Nou lieve mensen, het hemelsheiligdom, het is maar een voorstelling die we maken. Maar Yeshua die staat voor de ark van het verbond. Daar liggen de tien geboden in. Daarop zijn we verzoend. Want op dit verzoend deksel is zijn bloed gekomen. En de engelen kijken daar met bewondering naar hoe die hele verlossing tot stand gebracht is. Mogen de Heer ons genadig zijn tot er niemand van ons zal ontbreken op de dag dat we hem tegemoet zullen gaan. Want we gaan hem tegemoet. Ook al moeten we elkaar wegbrengen het graf in, we zullen voor de grafkist staan om te prijzen en te loven wat God in zijn belofte heeft gegeven. We zullen verdriet hebben over degene die overlijden, maar we zullen vreugde bedrijven over het graf van onze broeders en zusters heen. Want ze zullen opstaan uit de dood. Prijs de Heer.